1 uur. Het NOS-Journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse man steekt zichzelf in brand in Jakarta. Samson, nu ook lijsttrekker van de PvdA. En belangstelling voor het EK valt tegen. Het is bewolkt, soms valt er wat regen. In het Zuidoosten is er ook nog kans op onweer. En het wordt 12 tot 18 graden. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend wat regen en dan wordt het een graad of 10. En na het weekend zachter, maar wel wisselvallig. In Indonesië, in de hoofdstad Jakarta, heeft een Nederlandse man zichzelf in brand gestoken bij de Nederlandse ambassade. En hij is opgenomen in het ziekenhuis nu. Correspondent Michel Maas in Jakarta, wat weet jij over, uh, over dat voorval? Nou, ik weet dat het om uh, kwart over twee lokale tijd is gebeurd. Een man die stond uh, buiten de ambassade bij de zijingang. En uh, plotseling overgoot hij zichzelf met twee liter benzine en stak dat in brand. En daarna is hij het poortje ingerend van de ambassade... en daar hebben, uh, heeft ambassadepersoneel het vuur gedoofd. En ze hebben hem naar een ziekenhuis gebracht. En ja, daar, daar ligt hij nu op de intensive care. Ja, want zware brandwonden? Ja, hij heeft brandwonden volgens het ziekenhuis over 70 van zijn lichaam. Dus hij is er niet zo goed aan toe. Een merkwaardige actie, vrij gruwelijk ook, lijkt me. Wat is er verder over die man bekend? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, heel weinig. Het enige wat we weten is dat hij 69 jaar oud is. En uh, daar, daar houdt het zo'n beetje mee op. Hij, uh, uh, ook de ambassade wil ook niet zeggen of ze hem kennen... of hij daar vaker was... of uh, hij misschien een uh, ruzie had met de ambassade... of een probleem met consulaat of zoiets. Uh, dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Maar daarover is helemaal niks bekend. En ook de politie... die. Uh, kort nog met een man heeft kunnen spreken... Uh, die heeft geen idee wat zijn motieven zijn geweest. Nee, een raadselachtig verhaal, maar wel een vreselijk feit. Man steekt zichzelf om de rand, een Nederlandse man. Michel Maas in Jakarta, dank je wel. Als Europese landen de verhouding met Oekraïne verbreken, dan zullen Europese bedrijven de gevolgen merken. Dat heeft een woordvoerder van de regerende partij in Oekraïne gezegd tegen een Duitse journalist. Aanleiding, veel regeringsleiders van Europese landen hebben aangegeven niet naar het EK voetbal in Kharkov te gaan als de rechtsstaat in Oekraïne niet verbetert. Correspondent Kizia Hekster, wat voor gevolgen zou dat gaan waar Oekraïne mee dreigt? De regeringswoordvoerder die dreigt met zoveel woorden... eigenlijk met een importstop vooral voor Duitse bedrijven... zouden daardoor getroffen moeten worden als het aan hem ligt. Heel concreet heeft hij zich daar niet over uitgelaten... tegenover zijn blad uh, Deer Spiegel. Maar het lijkt wel duidelijk dat Oekraïne het er niet bij laat zitten. Alle commotie er is ontstaan rondom de behandeling... van de ex-premier Julia Tymoshenko... En dat ze ook het gevoel hebben dat ze nu iets terug moeten doen. De laatste dagen gaat het natuurlijk heel veel over een boycott... of althans een wegblijven van allerlei leiders... Uh, inderdaad bij de wedstrijden van hun landen in Oekraïne. En uh, daar heeft Oekraïne genoeg van. Ze dreigen dus nu met een, uh, met een boycott. Ja, nou ja, de Europese Commissie die heeft het er niet over. Die spreken niet van een boycott. Wat doet de organisatie van het EK voetbal eigenlijk? Nou, die probeert een beetje te redden wat er nog te redden valt... en alle commotie een beetje naar de achtergrond te laten verdwijnen... door te zeggen dat het uitstekend staat met de voorbereidingen... dat eigenlijk uh, Oekraïne er helemaal klaar voor is... en dat er geen sprake van kan zijn dat het toernooi verplaatst zou worden... waarover gesproken wordt bijvoorbeeld alleen dat er in Polen gevoetbald wordt... of dat het uitgesteld zou worden. Nee, dat is allemaal niet in de orde vol, vol, volgens een vertegenwoordiger bijvoorbeeld... Uh, die zich net daarover uitsprak van de UEFA. Dat toernooi zal doorgaan... Gewoon zoals gepland in Polen en ook in Oekraïne. Ja, wat dat betreft onwrikbaar, dat zal doorgaan. Het EK verandert dus niks. En de, de, de, de omstandigheid van Timoshenko eigenlijk ook nog niet. Hè? Daar hebben we ook nog niks van gehoord. Nee, Timoshenko die heeft via haar dochter net laten weten... dat zij de internationale gemeenschap bedankt... voor alle aandacht die er voor haar geval nu is ontstaan. Ze heeft ook aangegeven dat ze doorgaat met haar hongerstaking. En reken maar uit, die is nu haar tweede week ingegaan. Over een tijdje zal dat natuurlijk kritiek worden. En dan zal de regering in Oekraïne zich voor een nieuw probleem geplaatst zien... zo vlak voor het EK. En dan zullen ze zich misschien gedwongen voelen om over te gaan tot het gedwongen voeden... Van Julia Timoshenko in de gevangenis. Want als ze dat niet doen. dan zou het natuurlijk heel slecht met haar kunnen gaan. Juist op het moment dat dat toernooi. zo'n beetje van start moet gaan. dat is natuurlijk wel het allerlaatste. wat die regering van Oekraïne wil. Dus ze zijn voorlopig nog niet af van het probleem. Julia Timoshenko. ook niet uh, nu ze in de gevangenis zit. Duidelijk, correspondent Kiesia Hekster. Diederik Samson wordt de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op 12 september kandidaten voor dat lijsttrekkerschap konden zich aanmelden tot 12 uur vanmiddag. En het partijbureau van de PvdA zegt dat alleen Samson zich kandidaat heeft gesteld. Er hebben wel ruim 400 mensen gesolliciteerd die willen Kamerlid worden voor de PvdA. Vanmorgen sloot ook de termijn voor het CDA, de termijn voor het lijsttrekkerschap. Voor zover bekend zijn er vijf kandidaten bij die partij. Als laatste stelde Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg zich kandidaat. Want zij vindt dat er tot nu toe te weinig te kiezen was. We hebben nu hele ervaren uh, politieke bestuurders, echte goede politici. Siebrand is geweldig, Lisbeth is heel goed. Uh, daarnaast hebben we Marcel Wintels die van buiten komt. Maar ik denk dat ik uh, uh, van alles iets heb. En ik denk dat dat ook goed is dat de leden dat kunnen zien. Ik heb veel werkervaring buiten de politiek. Ik zit nu uh, sinds 2007 in de Tweede Kamer. Verschillende woordvoerderschappen gehad. Dus net uh, een andere achtergrond. En ik denk dat het belangrijk is dat leden dat kunnen zien. Maandag worden de CDA-kandidaten gepresenteerd. Na het weekend, ze gaan met elkaar in debat. En het is mogelijk dat er nog meer kandidaten zijn dan die vijf. En dat zou dan kunnen, omdat die zich dan in alle stilte hebben aangemeld. Weten wij nog niet. Het horen. De libische leider Gaddafi heeft voor de val van zijn regime... nog geprobeerd om geld wit te wassen via België. Ook andere dictators maakten tijdens de Arabische Lente... opvallend veel geld over naar Belgische bankrekeningen. Dat schrijft de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking. Een anti-witwasinstantie. Die kwam vorig jaar voor meer dan 23 miljoen euro... aan frauduleus geld van prominenten op het spoor. Vier keer meer dan in 2010. En uit de Belgische gegevens blijkt dat de Libische ambassade in Brussel anderhalf miljoen euro rechtstreeks uit de Libische schatkist heeft ontvangen. Dat geld werd in België voor een groot deel in contanten opgenomen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic begint op 16 mei. Zijn advocaten hadden om uitstel gevraagd. Maar de rechter van het Joegoslavië-tribunaal heeft dat verzoek afgewezen. De raadslieden voerden aan dat ze pas vorige week belangrijke documenten kregen. En ze willen meer voorbereidingstijd. Ze hebben erop gewezen dat hun cliënt anders geen eerlijk proces zou krijgen. De rechter zegt dat is geen argument. Mladic werd vorig jaar in Servië gearresteerd en uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En hij staat onder meer terecht voor genocide na de val van de moslim-enclave Srebrenica. We hadden het er net al over met Kisia. Over een maand begint dat EK-voetbal. In Nederland is de oranjekoorts nog niet losgebarsten. Nederlanders tonen minder belangstelling voor het evenement dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GFK, onderzoeker Joop Holla. Ja, de totale belangstelling blijft zo'n 12% achter. Uh, uh, uh, uh. Gelijk gemeten vier jaar geleden. En we zien vooral bij jongeren en bij de uh, alleenstaanden. ook de oudere alleenstaanden. dat de belangstelling een stukje minder is. En huishoudens met kinderen uh, zitten ongeveer op hetzelfde niveau. Jongeren en oudere alleenstaanden. die ja. hebben er niet zo'n zin in op de een of andere manier. jou kan, dat vraag je dan af. Hè? Ja, dat hebben we niet gevraagd. Maar het zou kunnen zijn dat er toch wat meer belangstelling is. voor de eerdere divisie als vier jaar geleden. Dat dat de aandacht, uh, de voorbereiding wat wegtrekt. Of is dat we ons wat minder favoriet uh, voelen. En daarnaast is de afstand naar nou, Oekraïne is natuurlijk ook wel ver uh, als we dat vergelijken met hoeveel Nederlanders er uh, vier jaar geleden naar Zwitserland en Oostenrijk zijn gegaan. Dus dat zijn mogelijke redenen voor dat de koers nog niet op gang is gekomen. Ja, dus de mensen hebben niks met Oekraïne misschien, of met Polen. Nee, nou ja, naar Polen zou je in feite wel met de auto naartoe kunnen gaan. Dus, dus het stukje voorbereiding, dat speelde natuurlijk vier jaar geleden al wel. Maar toen we naar Oostenrijk of Zwitserland gingen veel mensen in onze omgeving... maakten die reis daar naartoe. En ja, naar Oekraïne gaat bijna geen, geen uh, Nederlandse fan naartoe. Maar ja, dan zou je zeggen, dan gaan mensen lekker voor de televisie zitten. Hoe zit het met de tv-belangstelling? Ja. Dat is, en ook omdat we weten dus dat de, de recessie, dat men verwacht dat, uh, dat er minder mensen op vakantie gaan. Dus het potentieel waaruit je put zou in feite op een hoger niveau moeten liggen. Maar desondanks geven op dit moment aan, dus dat er minder mensen dat het gaan volgen. Dus ja, dan waarschijnlijk toch uh, dat de Eredivisie daar toch een belangrijke rol in speelt. Dat alle aandacht daar naartoe is gegaan de afgelopen maanden. En dat na het afsluiten van de Eredivisie over een week, dat die oranje koers dan wellicht dan op gang gaat komen. Wie weet geen fk onderzoeker Joop Holla. In Den Haag op het Binnenhof hebben de Eerste en Tweede Kamer... een krans gelegd bij de Erelijst van Gevallenen. Dat is een boek waarin alle mensen staan die tijdens de Tweede Wereldoorlog... als militair of als verzetstrijder zijn omgekomen. Elke dag wordt een bladzijde van dat boek ook omgeslagen. Namens de Eerste eh, Kamer was voorzitter Fred de Graaf aanwezig... en Gerdy Verbeet eh, was aanwezig namens de Tweede Kamer. Demissionair premier Rutte legde namens alle ministers een krans... en ook een aantal kamerleden was bij die herdenking aanwezig. In Leidsendam zijn twee mannen aangehouden na een misplaatste grap. Ze spraken met elkaar in de tram over het plegen van een overval op een supermarkt. En toen ze waren uitgestapt en een supermarkt binnengingen, waarschuwde een trampassagier die het had gehoord, de politie. Ze werden opgepakt, die mannen, toen ze weer naar buiten kwamen. En de politie kan de grap niet waarderen. Helemaal niet na de roofoverval van vorige week in Den Haag... waarbij een juwelier om het leven kwam. Het OM bekijkt nu welke straf die twee mannen krijgen. Het is bijna 11 over 1, we gaan naar de AWB, Wijnand Zwaan. Het is vooral druk in het zuiden op dit moment op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen IJsden en Maastricht 9 kilometer stilstaan. Voor de rest staan er 10 files die over het algemeen niet zo lang zijn. Vooral op de A1 is het ook nog druk tussen Amersfoort en Amsterdam in beide richtingen. Opvallend is nog de file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Stiedrecht en Knopend Gorkum, 6 kilometer. Is daar een vrachtwagen gestrand? De rechte rijstrook is dicht. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Een Nederlandse man steekt zichzelf in brand bij de Nederlandse ambassade in Jakarta. En zijn motief is onbekend. Diederik Samsom is nu ook lijsttrekker voor zijn partij. Hij was de enige kandidaat bij de BWDA. En de Libische leider Gaddafi heeft voor de val van zijn regime... nog geprobeerd geld wit te wassen via België.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 Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. De komende drie kwartier veel aandacht voor de nationale herdenking. In Stand.nl praten we erover, maar daarvoor horen we van de ceremoniemeester van de herdenking op de Dam. Hij moet er vanavond voor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Verder volgen we Partij van Arbeid-voorzitter Hans Spekman in zijn werkweek. Een groot deel van zijn week bestaat uit vergaderen, maar dat is niet het enige dat hij doet. Maar gelukkig ben ik ook gewoon op heel veel plekken in het land. en dan loop ik over straat en ben ik aan het kletsen met mensen... Daar heb ik gelukkig heel veel tijd voor om dat te doen. Dat vind ik zelf belangrijk, anders bloed ik dood ook in Stand.nl dus na half twee praten we over de nationale herdenking. Veel rumoer over de wijze van herdenken dit jaar. Vanmiddag doet de in Zutve uh, rechtbank in Zutphen uitspraak over de herdenking in Forden, waar men ook een aantal weermachtsoldaten wil herdenken. Er is sowieso veel weerstand tegen nieuwe elementen in de herdenking. Moeten we misschien weer terug naar de oervorm van 4 mei? We zijn benieuwd naar uw mening straks. En de stelling luidt... de nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Bent u daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en... naar 7070, dus 70, 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101, 0800-1101. En u kunt ook stemmen via onze website www.stand.nl. En dan hebben we nog de twitteraars, die kunnen naar hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. 50 minuten achteroverleunen en luisteren naar een hoogleraar. Is dat leuk of saai? Twee onderzoekers van de Stanford University in Californië... vinden in ieder geval dat er een einde aan moet komen... aan het klassieke hoorcollege. Het is niet meer van deze tijd, vinden zij. Ik praat hierover met Wim Veen... Emeritus Hoogleraar Educatie en Technologie aan de TU in Delft. Meneer Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan? Zijn hoorcolleges nog van deze tijd? Nou, ik ben het in uh, grote lijnen helemaal eens met mijn Amerikaanse collega's. Uh, maar ik maak wel één uitzondering. Een hoorcollege is bij uitstek geschikt voor iemand die een inspirerend verhaal heeft te vertellen. Ja. Want daar hangen studenten aan je lippen 50 uh, minuten lang. Alleen, het is bijna onmogelijk om dat elke week standaard te produceren, zo'n inspirerend college. En dat uh, is denk ik eigenlijk ook de grote boodschap van deze Amerikanen. Ja, alleen willen zij het helemaal afschaffen, Dat gaat wel een stapje ja. verder. Ja, nou, kijk, uh, er zijn andere mogelijkheden waarin je toch nog iets uh, van uh, die traditie overeind kunt, kunt houden. Dat doen we op de TU Delft bijvoorbeeld, ook door colleges op te nemen. En uh, daar kunnen uh, studenten dan ook naar kijken, meerdere keren. We hebben uitgerekend dat ongeveer als je een college opneemt, een student uh, meerdere keren stukken daarvan bekijkt. Uh, op zijn manier, hij, hij uh, scrolt er ook sneller doorheen. Dus eigenlijk is het leereffect van een opgenomen hoorcollege veel groter dan van een, uh, ja. uh, een live college volgen. Ja. Want dat, ja, dat is maar 1.0. Oh, ja. Maar als je 2.8 keer naar een uh, hoorcollege kijkt wat is opgenomen, dan heb je eigenlijk een veel groter leereffect. Ja, was, u reis, of, dan, was u er eigenlijk goed ja. in, in hoorcolleges geven? Nou, wat er, wat er goed in zit, dat mensen natuurlijk ontzettend... Uh, nee, nee, maar uh, nee, mijn, mijn, mijn vraag is, was u daar goed in? Ah, uh, <laughs> een goede vraag. Ja, uh, ik denk uh, dat je, als je een hoorcollege uh, behoorlijk goed voorbereidt... dat je daar dan inderdaad uh, goed in kan zijn. Ja, uh, maar ik moet, eerlijk zeggen, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het de laatste jaren helemaal niet meer gedaan. Want ik vind het eigenlijk een beetje zonde. Uh, omdat er geen interactie is. Ja. Het is één richtingsverkeer. het is achteroverleunend leren en ik denk dat leren veel actiever moet zijn. Je moet vooroverleunend uh, leren. Dus uh, je moet uh, met mensen praten, je moet betekenis geven aan de inhoud die wordt behandeld. En dat kan niet door je mond houden. Ja, en wat kan je dan beter doen? Nog even los en... van die opname, maar wat, hoe kun je het verder goed aanpakken? Ja, nou ja, wat er op dit ogenblik op het internet gebeurt is heel interessant om te zien. Dat daar heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om met elkaar in interactie te gaan over inhoud. Die je op het moment dat jij dat wil en op de plek en op de tijd tot je neemt. Ja. Dat zijn dus andere, andere mogelijkheden. begeleiding ja. van studenten vindt ook steeds meer online plaats. En uh, zelfs huiswerkbegeleiding voor leerlingen op een middelbare school in de Verenigde Staten. daar wordt nu in India 20 miljoen uh, dollar aan verdiend per jaar. Ja. Uh, dus uh, je ziet dat die, die hele vorm van begeleiden van leren. een heel andere inhoud krijgt. nu door het gebruik van nieuwe technologie. Maar is dat, ja, ook, niet, is dat ook niet een beetje jammer? Want het persoonlijke gesprekken zijn natuurlijk ook wel prettig. En, uh, uh, een huiswerkbegeleider in India die een Amerikaanse student begeleidt. Dat is toch gewoon een heen en weer gesprek? Ja, ja, dat gaat, ja maar goed, dat gaat dan met, met, met camera's en, en computers en zo. Maar ja, ja. Als je, als je bij elkaar zit, oh. de ouderwetse manier... daar is toch ook nog wel wat voor te zeggen? Ja, maar uh, dat, <laughs> dat, is natuurlijk, dat hoef je niet af te schaffen. Alleen het is vaak helemaal niet zo... dat je daarmee dan ook de beste uh, docent uh, bereikt... of. De beste groep mensen die uh, over de meest geavanceerde ideeën op dat vakterrein uh, uh, uh, zeg maar, uh, meester is. Ja, dat, begrijp. begrijp. En dat weet je niet. Je bent toevallig even in Utrecht en daar heb je te doen met die docenten die daar zitten. Ja. Terwijl als je de toegang hebt tot docenten wereldwijd, waarom zou je dan niet eigenlijk de beste docent willen hebben? Wat ja. is daar nou tegen om de beste docenten te willen hebben? Ik begrijpen. kan eigenlijk niks verzinnen wat daarop tegen zou kunnen zijn. Nee, maar even hè? naar die Stanford-onderzoekers. Die zeiden, ja. studenten worden vandaag op Rieuweg uh, dezelfde manier onderwezen... als toen de gebroeders Wright nog aan het eerste vliegtuig sleutelde. Uh, ja, dat is al een hele tijd zo. Denkt u dat, het, dat ja. die vorm ooit echt helemaal uitsterft? Dat, dat we er over een tijdje helemaal van af zijn? Of blijft het hoorcollege altijd? Ik denk dat het uiteindelijk uh, toch wel grotendeels gaat uitsterven. En dat het uh, inderdaad de plek krijgt die het het meest verdient, namelijk voor samenkomst, voor inspirerende ideeën. Kijk naar bijvoorbeeld alle toespraken op TED of TEDx. Ja. Uh, daar kijken heel veel mensen naar. Ja. Er is, een, een bepaalde uh, presentaties die worden 17 miljoen keer bekeken. Ja. Daar ja, dromen we van. Uh, hè? Ja, daar droom je toch van als je hoogleraar bent. Denk stel voor dat mijn college 17 miljoen keer wordt bekeken. Ja. Dan heb je impact. Hè? En dan heb je dus blijkbaar iets te zeggen. Dus eigenlijk zijn dit ook gehoorcolleges. Dat vindt ook ergens plaats op een bepaalde tijd. Maar daar kan niet iedereen zijn. Dus wordt het opgenomen en uh, staat het op het net. Ja, en en dat... daarover kun je dan weer met z'n allen gaan praten. En dat is de toekomst. Ik dank u wel, meneer Veen. Wim Veen, Emeritus Hoogleraar Educatie en Technologie aan de TU in Delft. Vanavond, vanavond is de dodenherdenking op de Dam en uh, is iedereen twee minuten stil. Erik Beurmeister, een kolonel buitendienst, is er verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt. Verslagrijfster Anne van der Veen sprak Burmeister een paar mede, uh, minuten geleden in de Nieuwe Kerk en vroeg hem wat hij nou precies doet. Ik ben de ceremoniemeester van de Nationale Herdenking. en Om nou te zeggen dat ik hier overal voor verantwoordelijk ben, dat gaat wat ver. Ik heb hier een nieuwe kerkentaak. Ik doe je aankondigingen voordat de ceremonie begint. Ik zorg dat de sprekers in de goede volgorde op het goede moment beschikbaar zijn. En na afloop van de dienst in de kerk, na het spelen van het Wilhelmus... dan verzoek ik de koninklijke familie om zich naar het paleis te begeven begeleid door de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... de minister-president en de commissaris van de Koningin... in de provincie Noord-Holland. Zo is de zin officieel. En dan horen we al, dat is geen losse taak. Dit moet allemaal stipt. Ja, de, de, de grote uitdaging is natuurlijk dat het precies om, om acht uur... het moment is dat de laatste klanken van het signaal tap toe hebben geklonken. En dat het dan precies acht uur is. En naarmate je dichter naar acht uur toekomt... Eh, wordt het steeds moeilijker om daar nog wat... Eh, op aan te passen of te improviseren. Dus uh, dat gaat echt op de seconde. En Mijn stopwatch is mijn uh, trouwe metgezel uh, op deze dag. En nu staan we voor u op een bijzondere plek. Ja, een beetje achter de schermen, maar uh, hier vandaan gebeurt het, hè? Ja, wij staan nu uh, achter en onder het, uh, het, uh, het, uh, het spreekgestoelte hier in de het kerk. En uh, daar bevinden zich de, de sprekers op. En uh, hierachter, nou, u ziet het, uh, er liggen overal nog kabels en lampen en snoeren. En er valt af en toe nog wat, zoals u hoort. En er gebeurt hier van alles in die kerk. En die wordt helemaal uh, in gereedheid gebracht voor de ceremonie van vanavond. En dan wordt er een 4 mei lezing bijvoorbeeld gehouden. Ja. En dan zit u op uw stopwatch te kijken. Gaat dit snel genoeg? Ik zie al een draaiboek in uw hand. Ja, dat, u ziet dat. Er, staat, er staan overal in de, in de, in de kantlijnen staan de tijden bij. En de lezing van Frank Westerman, die heb ik ook de tekst. Dus ik kan ook volgen van hoe we uit gaan komen precies. En dat is natuurlijk ook allemaal al een keer geoefend. En dat gaan we vanmiddag ook nog een keer doen. En dan heb je allerlei testen van, nou, waarschijnlijk niet onbekend geluid en beeld van de televisie en de, en de radio. Ja, dat is allemaal de, de voorbereiding die erbij hoort. Nu weet ik niet of Frank Westerman dat heeft, maar als mensen zenuwachtig zijn, gaan ze nogal snel praten. Het kan zijn dat hij twee minuten sneller is dan gepland. Nou, als hij, eerlijk gezegd, als hij wat sneller zou zijn dan gepland, dan vind ik dat niet erg. Ik ga me meer zorgen maken als zaken uit gaan lopen. En dat is veel lastiger, want dat we wat meer tijd hebben. Kijk, er zitten hier straks ongeveer 1700 mensen in de kerk. En die moet in de goede volgorde naar de, naar de dam begeleid worden. Er zijn heel veel vrijwilligers druk mee die dat allemaal begeleiden. En dat is ja, qua tijd. We houden daar niet veel tijd bij over. Dus als meneer Westerman iets sneller zou zijn, dan maakt dat niet veel uit. We gaan de kerk uit. We komen op de nu nog heel drukke dam. De eerste dranghekken staan nog opgestapeld. Ja, dat is natuurlijk een heel verschil nu ten opzichte van straks over een paar uur. Dat is zo'n wereld van verschil. En dat was zelfs een paar dagen geleden. Dan was hier nog een kermis en dan denk je, ja, dat ziet er zo heel erg anders uit dan vanavond. Dat, dat Ere Couloir, die erehaag van de vier krijgsmachtdelen, de, ve de veteranen en de jonge veteranen... daar staan van het paleis naar het monument waar de koningin en, de, en haar gevolgen doorheen lopen. En dat is een heel verschil met hoe het er nu uitziet. En bent u dan zenuwachtig? Want... Om acht uur moet het stil zijn. Ja, eh, er is natuurlijk wel een, een doze spanning als je daar staat. En te zorgen dat het allemaal precies klopt. Op het moment valt het nog mee met, eh, met de nervositeit. Maar er zal straks vast wel iets van komen. Maar ik probeer dat niet te laten merken. En op welke klok gaat u af? Want eh, de klokken hier op de Dam staan niet allemaal... Eh op dezelfde tijd? Nou, u ziet daar die grote paarse auto van de televisie staan. Daar zit zo'n grote uh, uh, klok in. En zometeen ga ik daar naar binnen... en dan zet ik mijn stopwatch gelijk met die van de NOS. Zodat wij in ieder geval precies dezelfde tijd... en dat doe ik niet alleen. Want dat helpt natuurlijk wel bijzonder wat u terecht al zegt... als we allemaal dezelfde tijd aanhouden op de Dam. En dat is gewoon de keiharde tijd die de NOS daar heeft. Acht uur is acht uur. En dan is het bijna acht uur. En hoe zorgt u dan dat iedereen stil is? Want dat is uw taak. Uh, mensen zijn stil... Uh, het, na het, het signaal tap toe, zoals dat heet, dat trompet signaal, eh, dan valt automatisch een stilte van twee minuten. En die wordt dan afgesloten met het, het spelen van het Wilhelmus. En daarna krijgen we dan eh, de jonge dichter, Charlotte Fontaine die haar gedicht had voordragen. U doet dit nou drie jaar en in uw eerste jaar had u pech, kunnen we het zo noemen. Toen begon iemand te schreeuwen, de damschreeuwer. Ja, nou ja, dat was helaas zo. En uh, vorig jaar ging het uh, precies volgens het boekje. En ik ga ervan uit dat het dit jaar ook weer uh, zal gebeuren op die manier. Maar wat gebeurt er met uw uh, draaiboek, die twaalf pagina's in uw hand, op zo'n moment? Uh, dan, zul, dan moet er natuurlijk wat geïmproviseerd worden. En daar hebben we natuurlijk ons uh, te degen op voorbereid. Maar ik ga er gewoon vanuit uit dat het een waardige en uh, respectvolle herdenking wordt... zoals die hoort bij de nationale herdenking op 4 mei. Is er iets waar u naar uitkijkt dan dat u kan zeggen... En nu ben ik geslaagd in mijn werk. Nou, in feite, als het uh, Wilhelmus uh, geklonken heeft... om uh, twee minuten over acht... Uh, dan is in feite de grootste tijdsdruk eraf. Want daarna, of het nou een minuut langer of korter duurt... dat maakt dan niet zoveel uit. Uh, dus uh, in feite is dat ongeveer het moment dat ik uh, wat uh, opgeluchter adem haal. Maar dan moet er natuurlijk nog een groot deel van de ceremonie volgen. En tegen half elf, dan ga ik naar de grote industriële club. En uh, dan houdt uh, mijn avond eigenlijk zo pas tegen elf en een beetje op. En dan kan Erik Beurmeister echt opgelucht ademhalen. Inderdaad, dat ziet er leuk. leuk. Ja. Zij is hartstikke leuk, Anne van der Veen was dat. En zij sprak met uh, de ceremoniemeester van de Nationale Herdenking, Erik Beurmeister. De werkweek. Deze week met... Hans Spekman, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, bij de start van de campagne. Nu de verkiezingsstrijd losbarst... is Hans Spekman veel te vinden op het partijkantoor in Amsterdam. Het staat op een mooie plek aan de Herengracht, maar de voorzitter is er minder tevreden over. Hij zou liever zien dat het hoofdkwartier van de Partij van de Arbeid... in een wat levendigere wijk stond. Ook is het gebouw erg duur. Maar er is nog een reden... en dat laat Hans Spekman tussen de bedrijven door even zien. Dit trappetje is nou niet echt... we kunnen zo naar buiten, we kunnen naar binnen, want ik heb de sleutel. Dit trappetje is dus volstrekt ontoegankelijk voor iemand... met een rolstoel of die slechte been is. En dan hebben we hier nog een variant. Dus... De oude ingang voor het personeel. Het staat er pand, Dus hier was natuurlijk het personeel. Nou, ook dit niet. Dus s'avonds moet ik heel vaak. Uh, dan mensen die minder uh, goed ter been zijn. die til ik hier eruit. Ja, dat vind ik echt schaamtevol. Dus dat is toch terecht dat we hier weg willen. Nou, dit heeft niet mijn eerste prioriteit. Maar dat wil niet zeggen dat we uiteindelijk hier blijven zitten. Want als het aan mij ligt, gaan we hier uiteindelijk weg. Okay, ik zou nog kort even wat toelichten over uh, het werkplan. Nu is het natuurlijk eerst de focus op de campagne, uh, dus ik weet niet wie die zich allemaal al verheugt op een vakantie. Dat wordt een tikkeltje anders. En jij hebt zeker geen jonge kinderen meer. Nee. <tie> Zoals opgelost? Ja, ik heb verkiezingen altijd spannend gevonden. Want als jong jongetje uh, trilde ik al bij verkiezingen. Vond ik het echt spannend, omdat ik het gewoon daadwerkelijk thuis voelde. Of het Wiegel werd, of Den Uyl. Als het Den werd, hadden wij beter thuis. En als het Wiegel werd, ja, daar verwachten we niet veel van. En, en die spanning zeg maar, die heb ik nog steeds. Maar die heeft er altijd bij mij in gezeten. Alleen nu niet meer voor mezelf. Maar voor andere mensen waarvoor ik het weet... Ja, dat maakt het gewoon vanuit wie er aan de macht is. Oh, dat was... Maar over het werkplan. Uh, okay, we hadden een aantal dingen in het werkplan. Want we hebben natuurlijk september dat is ontzettend belangrijk. Het werkplan is, vind ik wel cruciaal, want ik wil die basis op orde brengen. Die vereniging moet sterker worden. Uh, we hebben nu, ik heb het op het bord ook weer gezien, we zijn 55.000 leden, zijn we gepasseerd. Dus dat is wel prachtig. Uh, toen we begonnen, toen ik begon, 53.126 of zo zoiets. Ja, het is voor iedereen de verantwoordelijkheid, maar ik ben nu 15 weken voorzitter. En ik wilde me juist ontworstelen aan de heigerigheid uh, van, van de korte adem die tegenwoordig heerst. Iedere keer maar naar poppetjes kijken. Ik wil de vereniging sterker maken. Dat is het doel wat ik had. Maar als mensen de behoefte voelen om mij af te rekenen op welke uitslag dan ook. Bedoel, dan, dan mogen ze hun gang gaan. Ik hou niemand tegen. Ik zeg alleen. Ik voel me primair verantwoordelijk voor de lange adem van de sociaaldemocratie... en het versterken van de vereniging. En ik wil zo groot mogelijk uitslag, en zo goed mogelijk uitslag natuurlijk. Nou, zo kan ik eindeloos doorgaan met het werkplan, maar ik moet het er niet te lang over hebben. Want ik kwam hier vooral om te horen waar jullie je twijfels over hadden. Ja, de vraag daarop aansluitend richt zich ook op onderwerp. Want, uh, daar waren... Ja, wel veel vergaderen, maar toch ook vooral ook heel veel het land in. En dat vind ik nou niet echt vergaderen. Ik bedoel, dan praat je ook met mensen, maar dat is toch geen vergadering. Een vergadering is als je met elkaar in een kamertje zit zoals net. Maar gelukkig ben ik ook gewoon op heel veel plekken in het land. En loop ik over straat en ben ik aan het kletsen met mensen. En daar heb ik gelukkig heel veel tijd voor om dat te doen. Dat vind ik zelf belangrijk, anders bloed ik dood. Ik zie trouwens ook dat mijn uh, vrouw mij <laughs> heeft gefaceboekt. <laughs> maar even kijken hoor. Ik ben op dit moment mijn mail en Facebook aan het bijwerken. En een aantal hele boze... PVV-twitteraars heb ik mijn schare volgers. En die schelden me alles uit voor uh, alles wat uh, ja, lelijk is. Je het, hè? dus je ziet Iemand noemt zich dan Piet Paaltjes en zo. En dat soort kinderachtige bewoordingen. Wat ik bij het begin deed, is ik, ik probeerde altijd weer een opening uh, te vinden bij mensen. Want ik schrijf eigenlijk mensen nooit af. En, en soms hebben mensen zeg maar uh, het hart op de tong. Dus die doen dan dingen waar ze later misschien ook weer spijt van hebben. Maar wat ik uiteindelijk toch ben gaan doen, is meer gaan negeren. Zeker op Twitter, want dat gaat zo'n tempo. En, en sommigen zijn echt alleen maar aan het schelden om het schelden. En ja, dan, dan houdt het echt op een gegeven moment gewoon op. Het laatste deel was dit van de werkweek van Hans Spekman. Wilt u iets terugluisteren, dan kan dat via lunch.ncrv.nl slash werkweek. De werkweek werd deze week gemaakt door Anne van der Veen. Volgende week volgen we acteur, ou, ja nee, toch acteur en theatermaker Hans Dagelet. En nu gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Ewoud de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi heeft voor de val van zijn regime geprobeerd geld wit te wassen via België. Ook andere dictators maakten tijdens de Arabische lente opvallend veel geld over naar Belgische bankrekeningen. Dat schrijft een Belgische antifraudeinstelling. Het Libische geld, zo'n anderhalf miljoen euro, werd in België voor een groot deel in contanten opgenomen. Voor de Nederlandse ambassade in Jakarta heeft de Nederlander zichzelf in brand gestoken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken overgoot hij zichzelf met benzine... en probeerde hij brandend op het terrein van de ambassade te komen. Hij werd tegengehouden door beveiligers. De man van 69 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Waarom hij zichzelf in brand stak, is onduidelijk. En Diederik Samson wordt de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Tot 12 uur vanmiddag konden kandidaten zich aanmelden... maar het partijbureau zegt dat alleen Samson zich kandidaat heeft gesteld. En het EK-voetbal leeft nog niet erg onder voetbalfans, zegt het onderzoeksbureau GFK. Dat zou komen doordat het slot van de competitie in de eredivisie op zich laat wachten. Minder mensen zeggen dat ze naar de EK-wedstrijden gaan kijken op tv... en ook zouden er minder fans naar Oekraïne reizen omdat ze dat te ver vinden. En dat is het nieuws op dit moment. ANEB-verkeersinformatie. Vrijdagmiddag drukte laat zich gelden. Er staan twaalf files. De meeste daarvan staan in het midden van het land. Het is nu vooral druk op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Langzaam rijden op diverse plaatsen. Wat verder nog opvalt is de lange file op de A2... vanuit België naar Maastricht. Voor Maastricht vijf kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliederrecht west en knooppunt gorkum acht kilometer. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen... maar de weg is wel weer vrij. Tussen Putten en het harde rijden momenteel geen treinen door een aanrijding. Had u daarom tussen Zwolle en Amersfoort rekening met meer dan een uur vertraging? Dit is Radio 1 NCRV. Stand.nl Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom bij Standpunt NL. Vanavond om 8 uur zijn we twee minuten stil... tijdens de nationale herdenking. In de gemeente Bronckhorst worden ook tien Duitse soldaten herdacht. Terwijl het er juist verpleit om Nederlandse slachtoffers... uit andere oorlogen op een andere dag te gaan herdenken. De discussie leidt ieder jaar weer op. In 2009 bijvoorbeeld speelde de vraag... of de Duitse ambassadeur bij de herdenking op de Dam mocht zijn. Dat ging veel mensen te ver... maar de ambassadeur sprak wel op andere plaatsen in het land. Dank u wel voor de uitnodiging om vandaag tot u te komen spreken. Op deze dag waarop wij allen herdenken... mijn aanwezigheid onder u is zeker geen routine... maar altijd weer uitdrukking van iets heel bijzonders. Namelijk van toenadering en verzoening... na al het grote leed dat mijn land uw land heeft aangedaan. Ook dit jaar weer veel discussie. Eerst over het gedicht over een foute oud-oom... en nu over het herdenken van tien Duitse soldaten in Vorden. Ik praat hierover met Gidi Marcus, vicevoorzitter... Federatief Joods Nederland. Hartelijk welkom in Stand.nl, meneer Marcus. Dank u wel. Ik wil u graag eerst drie keuzes voorleggen. U mag alleen maar ja en nee zeggen of, of nee. De eerste is, Duitsers herdenken is een brug te ver. Ja. Het comité 4 en 5 mei moet meer respect hebben voor echte slachtoffers. Ja. De Duitsers van nu zijn aardige mensen. Uh, ja, niet alle Duitsers, maar zeker heel veel. Ze zitten er tussen de ambassadeur bijvoorbeeld. Klonk, Absoluut. Klonk heel aardig. U kunt uh, thuis meepraten met Sam.nl. De stelling luidt. De nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. De nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Bent u het daarmee eens of oneens? Dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101. 0800-1101. En stemmen via de website, dat kan natuurlijk ook www.stand.nl, www.stand.nl. En dan hebben we voor de twitteraars nog het hekje standpunt. De nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Meneer Marcus, wat vindt u eens of oneens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind dat verstandige woorden van, van het NIOT. Uh, Nederland lijkt uh, ver, te vergeten wat er allemaal is gebeurd. Onze premier weet niet eens meer wat de Hollandse Schouwburg is. Ik denk dat het goed is als we één of twee dagen, 4 en 5 mei specifiek wijden aan die verschrikkelijke oorlogsjaren... aan het leed dat is geleden door, uh, door vele Nederlanders. Nederland is toen bezet geweest. Verzetstrijders zijn uh, uh, gemarteld, vermoord. Uh, Joodse mensen zijn uh, vermoord. Uh, Roma's sint, die homoseksuelen. Het is goed om daar minimaal één dag per jaar, bijvoorbeeld op 4 mei... Uh, aandacht aan te besteden. Ja, nu worden ook andere uh, veteranen herdacht die gesneuveld zijn... bijvoorbeeld in, in andere oorlogen, bijvoorbeeld uh, in, in Afghanistan... Uh, die mensen moeten uh, ja, weer op andere momenten herdacht worden? Nou, die worden nu uh, respectvol uh, herdacht op 4 mei. Uh, ik, ik vind dat die mensen zeker ook herdacht worden. Ik vind eigenlijk dat die mensen meer... Uh, eigenlijk meer herdag moeten worden. Dus dat we niet zuinig moeten zijn met het herdenken van onze helden... van onze gevallen soldaten. En dan loskoppelen, zodat 4 ja, mei eh, expliciet voor, voor de Tweede Wereldoorlog blijft? Ja, en dan een speciale dag voor, andere, voor, voor slachtoffers van in andere oorlogen. De soldaten zijn helden, die hebben gestreden voor het Nederlandse ideaal... voor vrijheid eh, op andere plekken. En die verdienen eigenlijk een, een eigen specifieke dag... waar ik dan ook... Eh, Geconcentreerd twee minuten voor hen stil kan staan. Niet alles op één hoop gooien. Ja. Uw organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Bronkhorst. Onder omdat, andere, ja. ja in, voor de ook Duitse weermachtsoldaten uh, liggen en die willen ze ook daar gaan herdenken. U zegt onder andere. Wat nou, we hebben meer dingen gedaan uh, de afgelopen dagen om uh, de burgemeester en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het kort geding uh, is de finale van onze pogingen om de burgemeester. Uh, uh, tot, uh, tot de orde te roepen. Wat, wat ging er mis met de gesprekken dan? Uh, nou, uh, die waren heel uh, unilateraal. Wij mochten spreken en de burgemeester heeft misschien geluisterd. Uh, heeft gehoord wat we zeiden, ik denk niet dat hij heeft geluisterd. Dus weinig begrip bij de burgemeester van, van Bronckhorst... waar ja. de ondervalt. Um, weinig respect naar de slachtoffers van maar, de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, hij kan er natuurlijk mee oneens zijn. Hè? Hij zegt, het is nu ja. 67 jaar geleden, de, deze soldaten waren ook slachtoffers ja. die zijn door Duitsland hier naartoe gestuurd ja. En die hebben er ook niet voor gekozen. Nou, de rechter heeft vandaag tijdens het geding kritische vragen daarover gesteld. De burgemeester vond het niet nodig om zelf aanwezig te zijn. Dus de ambtenaren konden ook niet goed voor hem spreken. Daar was de rechter een beetje gepikeerd over. Als ik het zo mag vertalen. Uh, er is niet goed onderzocht of deze soldaten ook slachtoffer waren. en onschuldig uh, en verplicht zomaar in het leger zijn geweest. Algemeen is bekend van de Weermacht van het Duitse leger. dat ze wel, wel degelijk medeplichtig zijn geweest aan oorlogsmisdaden. Ja. En elke soldaat uh, op zich heeft weinig schuld aan die verschrikkelijke oorlogsjaren, maar wel een beetje schuld. Ja. En uh, ja, het, het is misschien, het, het is interessant voor de historici om op uh, 364 dagen per jaar om te kijken wat nou de rol was van elke individuele Duitse soldaat. En ik vast en zeker zaten er ook goede soldaten tussen en inderdaad soldaten die gedwongen zijn. Maar nou net niet op die ene 4 mei. Laten we die dag nou uh, reserveren en uh, heilig houden voor de echte slachtoffers. Ja. en Dus je moet daders en slachtoffers niet mixen... en je moet ook daders niet slachtoffers gaan doen. Maar besmet je de dag ook niet een beetje met een kort geding? Nou, de dag is volgens mij al besmet. en uh, de, ik, ik ben het met u eens dat het beter was geweest... als de politiek zich er direct mee had bemoeid. Daarom is er vandaag ook een open brief naar premier Rutte gestuurd... om te vragen om nou eens in te grijpen. Uh, dat kort geding is natuurlijk... Uh, het toetje, het had niet zo ver hoeven te komen... als ja. de gemeente in vriendelijke gesprekken... Uh, had geluisterd. Ja. ja. Uh, was het een moeilijke beslissing om een kort geding aan te spannen? Nee, ik denk dat het goed is dat we onze tanden laten zien. Helaas blijft het bij tandjes. Uh, het kan niet zo zijn dat... Uh, dat uh, uh, wij vertegenwoordigen dus... Uh, we pogen Joodse mensen te vertegenwoordigen in Nederland. En het kan niet zo zijn dat die uh, onopgemerkt... de dat die dit aan zich voorbij laten gaan. Het ja. kan niet zo zijn. U, u zegt, helaas blijft het bij tandjes. Wat bedoelt u daarmee? Nou, eh, veel angst boezemen de joden natuurlijk niet in in Nederland. En dat is precies de reden waarom er zo over ons heen wordt gelopen. Overigens, de homoseksuelen, de Roma en de sinti en de verzetstrijders... en andere dappere helden die zijn gevallen in de oorlogsjaren in Nederland... Eh, en slachtoffer zijn geweest van verschrikkelijke daden... van onder andere die, ook die Duitse soldaten die vandaag worden herdacht... ook die laten zich niet echt horen. Dus... Eh, het zijn allemaal tandjes. De burgemeester in de Bronkors kan blijkbaar doen en laten wat hij wil. En dus de herinnering van de, van de vele slachtoffers. die op versch sommige verschrikkelijke, brute wijze zijn vermoord. Um, ja, de burgemeester kan met die herinnering doen wat hij hm. wil. En dat is op zich. Als hij onprett... dat kan doen, hè, want de rechter gaat daar nu over. Om dat... vier uur horen we meer. Ja? ja, precies. Om vier uur is de uitspraak. Stel dat de rechter beslist dat het gewoon mag doorgaan. op de manier waarop ze het van plan waren ja. in Voorde. Wat hm. betekent dat dan voor u? Nou, de uitspraak van de rechter moet men respecteren, dus dat zullen we doen. Maar uh, dat betekent nog niet dat het niet juist is wat er is gebeurd. Dus het kan zijn dat de rechter oordeelt dat het juridisch in orde is. Dus dat de, burgemeester, of dat de rechter dan niet genoeg juridische middelen ziet om het tegen te houden... dat wil nog niet zeggen dat het moreel verwerpelijk is... wat de burgemeester daar allemaal in zijn mooie gemeente Bronckhorst doet... Ja, En als er nou in, uh, in bredere zin ook Duitsers herdacht gaan worden in Nederland... Uh, heeft het dan voor u nog zin om uh, te herdenken op 4 mei? Nou, laat ik zeggen, ik, ikzelf ben geen slachtoffer. Ik, ik ben uh, 34 jaar. Dus, uh, maar als ik de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wil herdenken... en dat kan dus niet meer op 4 mei, omdat daders dan ook worden herdacht en geëerd... dan uh, kies ik mijn eigen weg en zal ik een ander moment uh, in het jaar uh, kiezen... om uh, stil te staan bij deze verschrikkelijke jaren. En, en dan gaat u ook andere mensen organiseren, of meenemen? Ja, ik denk dat dat een... Uh, ik denk dat dat... Uh Juist moet. Ja, ik denk dat dat de weg moet zijn. Als Nederland uh, het niet meer kan opbrengen om op één dag per jaar de slachtoffers, en dat zijn echt niet alleen maar Joodse slachtoffers geweest, maar de slachtoffers van de 40-45 te herdenken en hun herinneringen wil besmeuren om ook daders te herdenken, denk ik dat, we een, uh, dat die slachtoffers uh, een andere dag moeten kiezen. Ja. En hoe belangrijk is dat andere punt van, van, voor u? Uh, want het NIO, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-Holocaust- uh, en Genocide-Studies, vindt dat ook Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij vredesmissies uh, en andere conflicten op 4 mei niet herdacht moeten worden. Nou, u bent het daarmee eens, zei u net al. Dan vindt u dat daar een ander moment voor gekozen moet worden? Maar Als gaat u daar ook een hard, hard maar, punt van maken? Ja, nou, nee. Zolang er geen ander moment is... vind ik uh, dat we die, uh, die mensen... Zijn ook gestreden, uh, hebben ook gestreden voor, voor het vrijheidsideaal. Uh, zijn ook dappere mensen. Dus ik vind eigenlijk, dat, net met het niet ontzamen... vind ik dat er een aparte dag moet zijn. Zolang die er nog niet is... vind ik dat we, dat we ook best stil kunnen staan... Uh, bij, uh, bij hun... Op ja. die dag. Hoeveel mensen vertegenwoordigt u eigenlijk? Uh, ik denk, uh, het is altijd moeilijk te zeggen. De Joodse gemeenschap is erg verdeeld. En we pretenderen ook niet voor iedereen te spreken. Maar ik denk dat u ons moet vergelijken met een organisatie... als Centrum Informatie Documentatie Israël, afgekort het Sidi. Ja. Ja. Want u heeft geen leden? Of hoe gaat dat? Nou, we hebben zeker wel leden. Jawel, hoor. En hoeveel zijn dat er? Het zijn er, uh, ik, ik denk dat we 500 mensen als vaste... Uh, Vaste achterban hebben. Uh, en ik denk dat er nog eens duizend mensen ons steunen. Vijf, Kijk, de getallen zijn heel klein in Joods Nederland. Dat geldt ook voor het Sidi. Ja. Uh, ze hadden groter kunnen zijn. Als die uh, onder andere die tien Duitse soldaten die vandaag worden herdacht uh, niet oorlog waren gaan voeren. Dan waren we nu met, uh, in Nederland met 200.000 joden. In plaats van een magere 20.000 joden. Dus de getallen die wij vertegenwoordigen zijn klein. Dat komt onder andere door die verschrikkelijke oorlogsjaren. Nog ja. even iets anders. De Duitse president Gauk geeft morgen een lezing in. Uh, Breda. Uh, vindt u dat ook te ver gaan? Nou, het ligt daar natuurlijk wat hij zegt. Maar op, op zich uh, vind ik het goed dat de, de Duitse nieuwe generaties... Uh uh, in het Rijnen komen met hun geschiedenis en, uh, en uh, met hun buren, want we zijn een buurland van de Duitsers, praten over wat er is gebeurd. En uh, gebroederlijk gaan kijken hoe we verschrikkingen in de toekomst kunnen voorkomen. Dus op zich, ik heb geen moeite met de huidige Duitse generatie. En ik vind het ook goed dat de Duitsers en de Nederlanders en de Duitse ambassadeur bij uh, herdenkingen is om om, ja, bij wijze van spreken sorry te zeggen... want dat deed die Duitse ambassadeur in uw intro. Uh, en dat is mooi en dat is goed. En ik denk ook dat dat hoort. Uh, maar dat is iets anders dan daders te herdenken. De huidige Duitse ambassadeur is geen dader... Ja, even naar de site, onze site, daar zijn uh, meningen worden ge geventileerd. Iemand schrijft, dat de grip, slachtoffer wordt niet te breed, maar juist te selectief geïnterpreteerd. Bij een gewapende strijd is iedereen slachtoffer, de gewone soldaat die doorgaans niet beter weet dan te doen wat hem wordt opgedragen, of zich aanmeldt uit gebrek aan andere uh, overlevingsmogelijkheden, valt hier net zo goed onder als de gewone burger. Daarbij beperkt het slachtofferschap zich nooit, zich nooit tot uh, enkel één partij. U wilt een reactie van mij? Heel graag. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde om te zeggen. Die jongens uh, die 19 jaar zijn, ook jonge jongens, die hebben uh, eergisteren, uh, of deze week, die, die uh, Haagse juwelier doodgeschoten. En die, die, ja, die jongen zei ook dat hij slachtoffer was, dat hij zo weinig geld had, dat hij angstig was, hij is gaan schieten. Er zijn mensen in deze wereld die hele foute dingen doen. En er zijn, iedereen heeft een keuze. En je had ook als jonge Duitse soldaat kunnen onderduiken... of eh, bevelweigering kunnen doen. In het recht is er ook alle ruimte voor. En burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik heb daar nog een keer een examen over moeten doen. Dus het is niet zo dat elk, iedereen die wat fout doet... eigenlijk geen keuze heeft. Dat is niet zo. Dat is, ik vind dat te makkelijk. Er zijn keuzes gemaakt... Mensen doen hele nare dingen. Breivink, Volkert van der G, die tien Duitse soldaten. Allemaal hebben ze een keuze gemaakt. En allemaal vind ik dat een verkeerde keuze. En je kan met de tante kan je zeggen... ach, wat Breivink heeft gedaan. Als je over twintig jaar gaat, ook niemand zeggen... ja, die Breivink, uh, dat was allemaal, die was ook slachtoffer van zijn jeugd. Ja. Of zo. Het, het is allemaal te relativistisch, als ik, het, als ik dat woord mag gebruiken. En, dat ik, mag vind het gebruiken. Het onjuist en ik vind het onjuist. Uh, en ik vind het een belediging voor de slachtoffers van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Meneer Marcus, we gaan even naar de bellers, maar niet uh, voordat ik gezegd heb dat de stelling luidt: de nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Er is door ongeveer 1300 mensen gestemd. 35% is het daarmee eens en 65% is het daarmee oneens. U kunt uh, blijven bellen, uh, nee, u kunt blijven uh, sms'en naar 7070, kost 50 cent, 7070, eens of oneens dan. U kunt bellen naar 0800 1101. u kunt stemmen via de website, standpunt.nl en u kunt uh, twitteren, hashtag, standpunt. Maar die bellers, daar gaan we het nu even over hebben. En die moeten dus bellen met 0800 1101. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag, geef staan. Goedemiddag. Ja, goeiedag, zegt u mij. Uh, ik ben oneens met de stelling. Ja. Uh, ik uh, ben het een beetje kort samen te vatten. Ik heb net een stukje meegeluisterd. Uh, ik, ik vind dat hij een beetje zijn eigen parochie staat te prediken. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn niet alleen Joden uh, helaas uh, overleden, er meerdere mensen. En, en Duitsers die zijn misschien volgens deze meneer heel erg fout geweest in die tijd, daar ben ik mee eens. Maar de, je moet er vooruit dat die mensen die in de, de boerderwerf zaten op dat moment, ja. uh, een, waarschijnlijk weinig keuze hadden of je moet dit gaan doen of je gaat ook uh, die kamer in. Ja, dus dat zijn volgens u ook slachtoffers? Dat zijn in principe min of meer ook slachtoffers. Dat natuurlijk ook wel gedeeltelijk. er uh, zijn mensen die, die hebben diezelfde goed uh, gedragen. Ja. En dat, daar, daar, daar kan ik niet mee voorstellen, dat is, maar ik denk dat het gros wat in de heeft gezeten, die heeft gewoon voor zijn eigen hart gekozen. Maar dat, dat was eigenlijk niet echt zozeer. Maar nee, reactie... maar, nee, maar ik, ik ga even afronden. Ik ga naar de volgende bellen. Dat zijn volgens u ook slachtoffers. Ik uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Boudewijn Snoek. Hallo. Uit uh, Amsterdam. Um, ik wil gewoon de Tweede Wereldoorlog. En onze slachtoffers wil ik herdenken. En uh, van, uh, zeg maar, 200 jaar geleden uh, waren de Fransen vertrokken. En onze grote oorlog is de Tweede Wereldoorlog. En die moet herdacht worden. Die moeten wij herdenken. En het is zo belangrijk om daarbij stil te staan. En van ik ga vanavond ga ik naar de erebegraafplaats Bloemendaal-Overveen. Want daar is een hele mooie ceremonie. Op een hele uh, uh, goed georganiseerde manier kan ik daar aan uh, deelnemen. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mark Messendorp. Hallo. Uh, ik ben uh, niet alleen strafwegadvocaat, maar ook uh, veteraan en uh, reservist. Ik ben zelf bij uh, herdenkingen aanwezig geweest als veteraan in de Eerhaag op de Dam 4 mei, vorig jaar en het jaar daarvoor. Vanavond ook als uh, commandant eerwacht aanwezig. Ja. En ik vind niet dat de uh, herdenking moet worden uh, teruggedraaid. Uh, ik ben dus oneens met de stelling. Ik begrijp overigens dat het heel gevoelig ligt. Uh, ik vind dat uh, vredesmissies en dergelijke wel mee moeten worden genomen. Al was het maar dat je de volgende generatie wil betrekken in het doorgeven. Vredesmissies slachtoffers volgen ook voor vrede en veiligheid. En uh, dat is de gedachte. We willen nooit meer oorlog, nooit meer mensenrechten schendingen. Zij moeten ook worden herdacht. En wat in Vorder gebeurt, ja, ik kan wel begrijpen dat men met de gedachte een brug te willen slaan, hè, wat uh, uh, vrede kan bevorderen, terwijl verschil juist een, een, een oorlog kan, uh, ja, als, uh, als basis aan de oorlog kan staan. Kan ik die gedachte wel begrijpen? Ik begrijp ook dat het wel heel pijnlijk is. Ja. En de ik burgemeester je... laat eigenlijk de keuze, dus in die ja. zin wel een goed idee. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag, u spreekt met uh, u spreekt met, zeg ik netjes, hè? Klug. Ik spreek met Lisa Wade. Ik ben uh, de presentatrice van Dertien in de Oorlog. Misschien kennen sommige luisteraars uh, mij wel. Ik heb enorm getwijfeld over of ik moet bellen of niet. Want moet je wel aan deze discussie meedoen. Maar ik, ja, ik je je niet aan aan houden, zeg maar. Waarom zou je er niet aan mee moeten doen? Ja, omdat je als je bijdraagt aan de discussie maakt je, je misschien alleen maar groter. En uh, ja, ik vind vooral dat op vandaag uh, mensen elkaar vast moeten houden... en, uh, en niet tegenover elkaar moeten gaan staan. Iedereen heeft pijn. En, en wat wij bij Dertiende Oorlog aan de kinderen heel erg hebben willen leren... is dat het moment dat als je een andere groepering uitsluit... dat, dat, dat, dat gaat nooit goed. En, en het is niet zwart-wit. weet je, Dat is een heel grijs gebied. En de keuze die die mensen toen moesten maken, die waren onmogelijk. Ja, Dus ben je het niet, niet eens met de stelling? Ik ben het, nou ja, ik ben zoveel niet eens met, met het feit dat je een rechtszaak aan, uh, aanknoopt. omdat er een paar mensen langs een graf willen lopen ergens in een plaats in Nederland. Ik denk dat we een beetje verdraagzamer naar elkaar moeten zijn. dat dat een hele hoop ellende kan besparen. En, en het deed me heel erg denken aan uh, weet je, een gezin waarbij een nieuwe baby komt. dan zijn de andere kinderen bang dat er niet genoeg aandacht is voor hun. Maar er is liefde genoeg. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik een uitzending? Jazeker. Ja, ik hoop dat het acuut haalt. Eh, Nou, ook Ik vind in principe dat uh, we ons moeten houden aan uh, de, de, de bevrijding der, uh, van het Nederlandse volk. Ja. En daarin kun je natuurlijk niet helemaal puristisch zijn. Dus natuurlijk gaan onze gedachten ook uit naar uh, mensen op, op missie in Afghanistan en noem maar op. Maar in principe moeten we wel houden aan de oorspronkelijke doelstelling. Want ik ben het met uw gast en ook met meneer Barno eens dat je anders een vervaging krijgt van, van mensen die gaan zeggen van ja, maar wij zijn ook uh, slachtoffer. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spring me voor. Hallo. Ik, heb een, uh, ik ben het ook niet helemaal eens met de stelling, want uh, sommige mensen hadden inderdaad geen keuze. Er waren ook uh, helden in Duitsland, die hebben een aanslag gepleegd op Hitler. Ook SS, Nederlandse SS'ers hebben daar aan mee gedaan, maar die zijn wel doodgeschoten ervoor. Ja, en maar dus... dat vergeten wij. En dus zegt u, je moet veel meer mensen herdenken dan alleen... Ja, want, kijk, die Duitsers die die aanslag plegen, dat zijn ook helden. Maar ja. er waren wel Duitsers en er waren wel Nederlandse SS'ers bij betrokken... bij de aanslag op Hitler. Ja, ik begrijp het. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Visser van Gorkum. Ik wou zeggen dat ik het uh, wil... wil nou, dat ik het zou willen dat het blijft zoals het is. Ik heb mijn vader nooit gekend. Mijn vader is de eerste dag van de oorlog gesneuveld. Ik was 15 maanden... Ach. En ik ken hem alleen maar van foto's van zijn post en van een bijbeltje wat ik kreeg. Toen ik één jaar oud was, 23 januari 1940. En hij is de eerste dag van de oorlog al gesneuveld. Dus ik zou er niet aan moeten denken dat, de Duitsers, dat je daar langs moest lopen gelijk. Nee. Ja. En wat vindt u van, van veteranen uit andere oorlogen zoals die in dat, de Fransan? Dat wel. Want dat zijn de Nederlanders en die hebben ook gestreden. Dat vind ik wel. Maar Duitsers moeten apart. Nee, kan ik niet. Ik kan wel uh, vergeven, maar vergeten niet. En moeder is die oorlog nooit te boven gekomen. En ik ben ook maar enig kind gebleven. Dus... Nee, voor mij kan het niet. Dank u wel, mevrouw Sterkte nee. vanavond. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag, Ben Loon. Uh, ik ben het uh, uh, allereerst complimenten voor de, voor de man in de uitzending... Guidi Marcus van Federatief Jozef, die uitstekend werkt. Want ik ben het uh, eens met de stelling in die zin dat we weer teruggaan... ...naar de aard van waar de dodenherdenking voor is bedacht. En daar wordt mee bedoeld de slachtoffers van een oorlog. En niet diegenen die de oorlog hebben aangesticht. En voor, voor, die, voor de, de kriebers die het eerst bij u aan het woord kwam... ...als die u, als u Duitsers wil gaan, uh, gaan gedenken, dan moet hij dat op een andere dag doen. En niet op de dag dat, dat het... het, het, het, het het leed en verdriet bij de Joodse mensen, maar ook andere mensen die om zich komen, wel te verstaan. Het gaat niet alleen om de Joodse mensen, maar die mensen die in diepe verdriet zitten vandaag in het dode herdenken van de Tweede Wereldoorlog. En de Duitsers blijven daar buiten. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Dag met uh, Daan van Stichting De Basis. Ik heb uh, net als uh, de presentatrice van 13 in de Oorlog lang getwijfeld of ik ging bellen. omdat ik weet hoe vreselijk gevoelig dit, uh, dit onderwerp uh, ja. ligt. U heeft nog een half minuutje, zegt u Ik wat u heb nog een van. half minuutje. Nou, wat ik belangrijk vind om aan te geven is dat juist meneer Marcus ook zou moeten begrijpen hè, hoe belangrijk het is dat mensen niet worden uitgesloten. Um, ik, voor mij heeft de discussie hè, juist een meerwaarde, want het houdt het levend. Het is een nationale herdenking uh, van collectieve betekenis. En dat betekent als je dit zou afschaffen en het alleen maar rondom de Tweede Wereldoorlog zou doen, dan zou het over enkele jaren uh, we het kunnen, uh, ermee kunnen stoppen. En um, nou, wat ik denk uh, dat belangrijk is om ook nog te vermelden: dus er wordt een oproep gedaan voor herdenkingen van andere ja. missies. Heel kort nu, één zin. Bestaan. Wat zegt u? Er bestaan op dit moment al uh, herdenkingen van andere okay. Oké, ik dank u wel. Ja. Ga ik weer naar Gili Marcus, de gast. Um... Uh, die heeft uh, meegeluisterd, vicevoorzitter van Federatief Joods Nederland. Meneer Marcus, wat viel u met name op aan de reacties? Ja, twee dingen. Ik heb één ding misschien niet duidelijk. Wat betreft die andere missies en andere herdenkingsdagen... zolang er geen specifieke dag is voor die uh, mensen... vind ik dus wel dat 4 mei daar een geschikte dag voor is. Ja. Uh, want die mensen, heb ik gezegd, zijn helden... en ook die moeten worden herdacht. Liever speciaal, spe op een specifieke datum. Dat geeft ze nog meer eer, zolang dat niet is, uh, dan, dan maar op 4 mei. Maar het, het vermengen van daders en slachtoffers... dat is echt een, uh, een, een bruggen te ver. Uh, daders is echt iets heel anders dan slachtoffers. Ik herhaal maar weer. En die Duitse soldaten, niemand heeft, ge, in voorde, niemand heeft gecheckt... of dat nou goede of foute soldaten waren. En ik zeg u, het waren foute soldaten. En die moeten niet herdacht worden. En want, hoe weet u dat? Hoe weet u dat het niet zo is? We moeten ervan uitgaan dat de Duitse bezetter... dat waren geen prettige jongens en meisjes. Uh, dat, was, uh, dat was een grote ellende. U hoorde het al van die ene mevrouw... wiens vader is overleden op de eerste dag van de oorlog. Ja. De Duitsers, ook de, de, de, de gewone soldaat van de Weermacht hebben hier grote ellende veroorzaakt in de jaren 40, 45... Oorlogsmisdaden gepleegd. En dan heb ik het dus niet alleen over het Holocaust-gedeelte van die Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn oorlogsmisdaden gepleegd door de Weermacht. En die tien Duitse soldaten, daar kunnen we best een keer eens gaan bekijken wie dat nou waren. En we kunnen er een lezing over geven. En we kunnen misschien zelfs het in perspectief plaatsen. Maar alsjeblieft niet op 4 mei. 4 mei is voor de slachtoffers van een verschrikkelijk naziregime. Dat veroordeeld moet worden. En niet met de tand des tijds uh, moet worden vervaagd tot iets. Ja. Iets, ja ik begrijp uh, natuurrelativistische even, even de uh, laatste achtig salonfeest de laatste reactie van die meneer die was uh, als we uh, alle andere mensen uitsluiten en dan gaat het niet zozeer over de Duitsers maar mensen die in andere oorlogen gesneuveld zijn dan is het straks afgelopen, want niemand herinnert zich de Tweede Wereldoorlog. Er is niemand meer bij geweest. Het zakt weg in onze uh, gedachten. Nee, ja, ook bij de premier, die niet meer wist wat de Hollandse Schouwburg was. Nee, het is dus heel belangrijk om, om te blijven herinneren wat er is gebeurd, zodat we kunnen leren voor de toekomst. Uh, we moeten blijven leren wat het is om bezet te zijn geweest. En juist die vervaging, dus juist te zeggen, nou ja, die Duitsers, dat waren toch eigenlijk best lievertjes in die Tweede Wereldoorlog. Nee, nee, maar het gaat nu niet over de Duitsers. Het gaat over mensen in andere oorlogs. Nou, die u andere oorlogen, die ja, moeten ook een moment krijgen. Ja, het, het, dat geeft ze meer eer. En ik denk ook dat het recht doet. En ik denk ja, dat maar deze meneer zei: als je die uh, losmaakt van 4 mei. dan wordt over een tijdje 4 mei niet meer uh, herdacht. Nee, want 4 mei moet dus. Uh, dat, moet dus uh, een dat moet dus een nationale dag blijven. gekoppeld aan 5 mei. Ja, maar je uh, bent niet bang. want dat is wat die meneer zei: dat maar. het dan te ver wegzakt in de. Nou, ik in de ben wel Blijkbaar is het al heel ver weggezakt, die Tweede Wereldoorlog. Want anders is er niet op Tessel een zoon van een NS NSB aanspreken vandaag. Daarom uh, denkt het Nationaal Comité 4-5 mei dat er een SS er. Een een klein of een neefje of zo van een SS'er ja. moet spreken. En daarom wordt in voor de 10 Duitse soldaten geëerd. Maar nee, ik, ik. ik wil dus het is maar, al al wil u nog uh, ja. nog één ding voorleggen. Het Mijsselen is dat op 4 moet is en mei wil af van de meest uh, van de recente trambulant in de media is een bericht ja. naar buiten gebracht rond de nationale herdenking. We ja. hopen dat deze discussie plaatsmaakt. Ja voor het in verbondenheid kunnen herdenken op ja, de Dam in hoop, Amsterdam. Ik hoop dat zij plaatsmaken voor nieuwe bestuurders... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik vind het, uh, wat ik tot nu toe gezien allemaal sufkezen... die niet weten wat er toen speelde. En niet meer, niet, meer, um, niet, niet meer de juiste persoon zijn... om een volgende herdenking te dus, uh, organiseren. Dus de, de, de, de, de Stichting Federatief Joods Nederland vindt... dat het bestuur ja. van de 4 en 5 mei herdenking moet opstappen? Per direct. Per direct. Ja. Heeft, heeft u dat al gezegd of is dat via... Nou, komt Bij deze. Ik, ik hoop dat ze luisteren. Maar het zijn zulke cases, ze, ze zullen de boodschap wel niet begrijpen. Ze begrijpen zoveel nou, niet. Nou, deze boodschap is niet heel lastig te begrijpen. Nou, lijkt ja. ik zou u zeggen, Het is ook niet lastig te begrijpen dat je daders en slachtoffers niet tezamen moet herdenken. En blijkbaar is dat toch ook lastig uh, anno 2012. Uh, ik, dank, ik dank u wel, meneer Marcus. Uh, we gaan nog even kijken naar de stelling. De nationale herdenking moet terug naar zijn oorspronkelijke vorm. 36% is het daarmee eens en 64% is het daarmee oneens. Zijn ik dat goed of is het precies andersom? We gaan naar Jan Mom. Vrijdagmiddag live. Hallo Jan. Ja, wij hebben het uh, ook over het Denk op Viermijn met Rabijn Ralf, Evers. Mathilde Sanding komt binnen als gastrecensent en prachtige live muziek van Miss Montreal. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Inlichtingendiensten doen hun werk het liefst in het geheim...